Zo gaat dan de leerling voort met het uitvoeren van zijn grootse Jupiter-opdracht. Wat hij vijfvoudig door de aanraking en belevendiging van de hemelse mens ontvangen heeft, moet hij uitdragen en zo mogelijk bevestigen in mensenzielen, opdat hij met al de groten mogen worden een visser van mensen. Alles wat hij ontving, moet zich bewijzen in de praktijk van het offer. En zodra hij deze praktijk gaat volvoeren, heeft hij zich vrijwillig gebonden aan de aarde aards, en kan, mag, nog wil hij terug. Immers. Zoals de goddelijke schepper aller dingen aan zijn schepping en aan zijn schepsel gebonden blijft en niet kan laten varen de werken zijn handen, zo bindt de leerling zich vrijwillig en vol vreugde aan zijn taak. Deze neergang in stof, smart en dood wordt zijn opgang. Hij is van uur tot uur ...vervuld van een hoge, heilige ernst... ...daar hij tot in het diepste van zijn wezen weet en voelt... ...dat hij in al zijn kleinheid en poverheid... ...een factor geworden is in het algebeuren. Hij is verkoren tot het onmisbaar schakeltje... ...in het grote reddingsproces... ...ingezet voor de mensheid. God kan niet laten varen de werken zijne handen. Waarom niet? Omdat de logos aller dingen evolueert... zich bewijst door middel van zijn scheppingen en zijn schepsel. Wanneer de heilige boeken spreken... God is licht... en God zich dus bewijst door het licht... moet het duidelijk zijn dat alles wat het licht vertroebelt en tot duisternis maakt, moet worden omgezet. Zolang moet worden gearbeid totdat alles weer licht is. Zo kan de Bijbel dan ook zeggen dat God met ons gaat in zijn Zoon tot aan de volending der wereld. Het schepsel, de Godzoon moet de grootheid Gods bewijzen en het verduisterde licht vlekkeloos maken. En zoals nu de grote hierofant van de bevrijde mensheidshiërarchie... met al zijn dienaren, als in Barensweeën zucht tot op dit uur... om het grote heilswerk te volleinden... zo zal de leerling het kleine schakeltje in het reddende al gebeuren nu diep doordrongen zijn van de zekerheid dat de bekroning van het godsplan mede van hem afhankelijk is. De leerling heeft niet slechts het eigen lot in handen. Hij oefent niet alleen invloed uit op het lot van de mensen die zijn krachtveld binnenkomen. Maar hij draagt ook medeverantwoordelijkheid in overeenstemming met zijn staat van zijn, voor de gehele activiteit van de christus hierarchie De Jupiter-leerling maakt in Christus een binding met allen die zijn krachtveld binnenkomen en het besluit nemen het grote heilsproces in zich te vervullen. En hij gaat met hen tot aan de volending van zijn taak. De student zal diep voelen welk een enorme last de Jupiterleerling hier vrijwillig op de schouders neemt. Hij kan deze last evenwel dragen, zij het dan soms onder onuitsprekelijke zuchtingen, daar hij zich sterk en tot zijn taak geadeld weet vanwege de vijf voorafgaande inwijdingen van de eerste zevenkring. Daarom wordt iedere speculant hier gewaarschuwd voor de Jezebelzonde van geestelijk overspel. Voor de negatieve Jupiter, die niet uit God is, doch voor God speelt.